Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte piekert niet over compensatie van de pechgeneratie. Dat zijn de mensen die de afgelopen jaren sinds 2015 geld moesten lenen voor hun studie. En voor wie de basisbeurs niet meer beschikbaar was. We hebben ook altijd een hekel gehad in de term pechgeneratie. Uh, uh, honderdduizenden mensen studeren, ook nu met het uh, sociaal leenstelsel. En dat zal dadelijk ongetwijfeld ook weer gebeuren als uh, de basisbeurs weer wordt ingevoerd. De premier zegt dat ook studenten die geen basisbeurs kregen... fatsoenlijke ondersteuning vanuit de overheid hebben gehad de afgelopen jaren. De basisbeurs komt terug, maar daar is de VVD nooit voor geweest, zegt. Hij. Utrecht wil een landelijke aanpak van overlast door migranten uit veilige landen. Die maken weinig kans op een verblijfsvergunning, maar kunnen niet worden uitgezet. Op Utrecht Centraal veroorzaken ze regelmatig overlast. De Utrechtse burgemeester wil daarom een landelijke aanpak om de overlast aan te pakken. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook het Rijk bij nodig. Want het zit voor een deel natuurlijk ook in de wijze waarop de asielprocedure in elkaar zit. Mensen die hier niet meer mogen zijn, maar wel voor heel veel problemen zorgen... Ja, die, die bevinden zich in de steden en die, die moeten daar eigenlijk wel weg. Burgemeester Dijksma vindt ook dat er sneller ingegrepen moet kunnen worden bij crimineel gedrag. Het kabinet kijkt naar een bonus voor mensen die fulltime werken. Door het extra geld had het kabinet dat meer mensen fulltime gaan werken, zegt premier Rutte. Op dit moment werken in Nederland meer mensen in deeltijd dan in andere landen. En het verschilt per land enorm welke sport populair is. Een cricketwedstrijd in Nederland, daar worden niet heel veel mensen warm van. Maar in India is dat anders. Daar liep het uit de hand bij de kaartverkoop van de wedstrijd tegen Australië. Very minor scratch, abrasion type of injuries, because we had to disperse a lot of crowd was there, little bit of pushing. Ja, a lot of pushing. De politie beukt met wapenstokken in op de menigte. En als iedereen weg is, liggen er honderden verloren slippers voor de kassa's. Raakt er niemand ernstig gewond? Buiten wat schrammen en wat flauwvallen om. En dan nog het weer. Vanavond trekt bevolking ons land binnen. Vannacht wordt die steeds dikker. Morgen langs zee wat regen, dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan intussen op de meeste wegen weer prima doorrijden. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A9 nog niet van Amstelveen naar Alkmaar. Want daar heb je nog een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Er zijn uh, camera's in de buurt uh, en dat heeft alles uh, te maken dat uh, ook weer vanavond uh, de livestream op je uh, YouTube uh, weer te volgen is. Welkom bij dit tweede uur en als je dus uh, inderdaad op YouTube dan denk je... Hey, heb ik dan een uur gemist? Ja, dat heb je al, want uh, we, we zitten ook gewoon op een livestream. Um, kijken ook even lekker in, uh, in die richting van die webcam, dat is uh, altijd leuk. Maar uh, dan moet ik altijd denken aan Iggy Pop ooit. En Iggy Pop was een meester in, het, uh, in de kijken naar de camera, vooral bij Topop. ...heeft hij het uh, gedaan met een vingerplant. Dus ik uh, weet niet... Uh, ...moet je maar eens aan Mick Boskamp uh, vragen... ...want die weet er alles van. Toen um, begonnen wij met Sway. Dat is ook een leuk verhaal... ...want deze single die kreeg ik ergens anderhalve maand geleden aangereikt. En op een gegeven moment zeiden ze van... Uh, ...hier heb je die single... ...maar we weten nog niet wanneer we hem uh, uh, uit gaan brengen. Nou, oké. Okay. Dus ik heb uh, anderhalve maand op moeten wachten. Ja, deze week mag het. Nou... Oké, okay, nou, uh, uh, ik was er nog niet uh, de eerste mee, maar dat uh, vind ik uh, niet zo erg. Dus, uh, het zij hun vergeven. Harms Band, uh, en uh, ze hebben al wat eerder materiaal bij ons uh, afgeleverd. Dit is een van de singles die ze hebben uitgebracht, Mars die. Moet je niet denken aan die uh, energierepen en weet ik allemaal wat, uh, daar moet je niet aan denken. Maar misschien uh, ook wel, dat weet je niet. Uh, goed, uh, we gaan uh, praten even met Flora. Dat hadden we net ook al gedaan. Het is niet de echte naam, maar ik ga, nee, ik ga niet de echte naam noemen, maar goed, uh, want uh, dat heeft natuurlijk een reden. Waarom eigenlijk Flora? Um, nou, ja, het was eigenlijk eerst een langere naam en die ga ik ook maar niet delen. <lacht> maar die vond ik eigenlijk zelf die lange naam vond ik niet zo goed. En toen is er alleen maar Flora van overgebleven. Ja. En ik heb nog een tijdje getwijfeld of ik dat nou ging houden. Omdat ik nu aan het uitbrengen ben en zo. Maar uiteindelijk is dit gewoon, denk ik... Mijn, mijn soort van alter ego, wie ik ben. Het is een alter ego. Ja. Heb je dat nodig? Nee, niet per se. Alleen het helpt wel om mijn persoonlijke leven... een beetje los te koppelen van mijn muziek. En waar mm. ik zelf mee bezig ben als artiest. Ja. Um, want ik noemde net Iggy Pop... Maar ja, die, die, dat was één geheel. Dus, uh, wat hij ook uh, op het podium deed, was hij een beetje buiten eigenlijk ook wel een beetje. Dus, uh, dus dat was één persoon. Maar er zijn mensen die dan op een gegeven moment veranderen van het ene in het andere. Uh, David Bowie is ook zo'n voorbeeld met Ziggy. Ja. Stardust, ooit in de jaren zeventig. Ja, Moet ik het van... daarmee vergelijken of niet? Uh, nou, het is, het is gewoon voor mij eigenlijk meer... als ik op podium sta, dan ben ik een heel ander persoon... dan in het echt, denk ik. Yeah. Um, ik heb wel altijd dezelfde attitude. Ik ben niet een compleet ander persoon of zo. Yeah. Yeah. Maar uh, de manier waarop ik mezelf houd verandert daarin soms wel een beetje. Mm. Ik ben uh, best wel... Nou ja, mijn familie noemt me altijd het podiumbeest. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik denk, ik denk dat Flora daar echt voor staat. Gewoon, het, het is rebels, het is nieuw. Het is uh, ja, gewoon een hardhitter... Ah ja. ja um, camera's. Er staat een camera. Dus uh, ja, <laughs> daar, daar heb je er ook een. Oh. Ja, als ik daar kijk over tien seconden, dan uh, kijk ik er recht uh, tegenaan. Nou, dat is die webcam daar. Dus dat is uh, dat Hallo. Is, ja. <laughs> Uh, en het wordt ook nog eens een keer op uh, tv, uh, wordt, het, uh, wordt ja. het helemaal door. Dat is, uh, hoe noemen ze dat, visual radio, hè? toch uh, meneer Van Dam? Uh, ja, toch? Ja, dat, uh, dan kun je meteen kijken van wat wij hier aan het uitspoken zijn. Dus, uh, maar goed, uh, camera, camera dier. Um, ik hou wel van uh, de camera. Ja. <laughs> of de camera houdt van mij, dat kan ook. Ja, ja. <laughs> nee, um, ik had, uh, ja, laatst dus, uh, hadden we... Net ook al over ja. uh, een videoclip opgenomen voor een van mijn nummers. Mm. Uh, ik mag nog niet zeggen welke. Ja, maar <laughs> maar, maar um, ja. ik vond het heel erg leuk om voor de camera te staan en uh, ook met fotoshoots en zo vind ik het echt geweldig. Ook om de beelden weer terug te zien. Mm. Um, ja, dus ik, ik ben wel ook een beetje een camera-beest. Dus. Hallo. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, ik kijk er wel eens in, maar ik uh, ben toch meer zo'n uh, zo radioman, eerlijk gezegd. Dus ik heb liever dat ik. Uh, zo erg gestaan. Want een, uh, dat, dat kan je zien. Van een week of twee, drie geleden. Uh, toen had ik echt zoiets van... Oké, okay, hier wil ik toch even niet zijn. Maar goed, die persoon vond dat heel erg fijn. Dat, uh, dat we dat, uh, die mogelijkheid hadden. Uh, dan even over gewoon jouw eigenlijke stijl van muziek maken. Want uh, ja, ik zeg het is een beetje R&B-achtig. Zeg jij dat dan ook? Um, het heeft wel wat ervan weg. Ja. Um, de sounds en bijvoorbeeld in Don't Test Me... hebben we echt heel veel vocal layers gebruikt. Uh, en we hebben echt een beetje inspiratie ook van Destiny's Child afgehaald. Ja. Um, dus ik, ik zou het er wel zeker zeggen van dat het geïnspireerd is door R&B. Ja. Maar er zit echt gewoon een heleboel in. Eigenlijk hoe ik het zelf zou omschrijven is... je pakt een hele mooie sound. <laughs> ik en mijn producer pakken een hele goede sound. Mooie sound die netjes klinkt. En dan maken we het compleet weer anders en slecht en gewoon raar. Slecht en raar. Ja. ja. Zodat het gewoon een beetje soort van... Een wat meer impact heeft. Ja, ja. Dat het allemaal zo netjes en, en glam. En dat, hm. dat werkt voor mij niet in mijn muziek. Hm. Dus het moet een beetje... Een randje. Een randje aanzetten. zitten, ja. ja. Um, is dat ook uh, wat je meekrijgt? Want ik heb me laten vertellen dat jij net als... Jolene, dat is iemand die je kent. Uh, aan de Codarts zit. Er is trouwens nog iemand. Die, komt hier, uh, die woont nu tegenwoordig hier in de buurt. Dat is Tessa Lamers. Oftewel ah. Lasset. Ja. Die heeft ook een Codarts achtergrond. Ja, klopt. En uh, die is komende zaterdag uh, te zien uh, bij Lowe Ethics... Uh, met een uh, nieuwe album release. Nice. Dus, uh, ja, dus, uh, maar die heeft ook een codarts achtergrond. En dat uh, heb jij ook. Daar ben je nog mee bezig, geloof ik? Of ja, niet? Ik, uh, ik zit nu in mijn derde jaar. En uh, ja, het is uh, gewoon best wel nice om daar uh, iedereen te leren kennen... en een nieuw wereldje in te gaan. Want Om, je, om het allemaal in je eentje te doen als artiest... Dat je hebt gewoon uiteindelijk mensen nodig. Mm -hmm. En daar is het heel erg uh, goed in, vind ik zo. Goed. Uh, we gaan straks natuurlijk ook hebben over het uh, songwriting. Want je hebt een EP uitgebracht. Ja. Moet je me even nog, want ik heb gezegd, rinse and repeat. Zeg ik het dan goed? Ja, rinse and repeat EP. Want er is ook een rinse and repeat single. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja klopt. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is mijn debuut EP. Ik, ja, ik, ik ben heel flauw dat ik dan zeg. Ja, uh, het staat bij mij ergens in, uh, in, in de keuken, ergens in een potje rins appelstroop. Ja, maar daar is het ook eigenlijk een beetje soort van naar ja, gerefereerd. Want het, het, ja, het gaat over um, hoe sommige mensen omgaan met elkaar in relaties. En dat het eigenlijk gewoon als een soort van een klusje voelt. Zo van je doet dit en je doet dat. En wanneer je alle stappen hebt gedaan, rinse and repeat. Duidelijk verhaal. Ja, ik, kan, ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Uh, het is heel veel woorden. Nou, uh, dat is de nieuwe single van Nienke. En Nienke die had ooit in het verleden met Yellowgrass. Maar ze heeft een totaal andere richting gekozen. Nederlandstalig, maar dan wel met een melancholisch uh, laag. En dat hoor je er dadelijk aan af. Ook op die nieuwe single. Ik zou zeggen dat het eigenlijk niet goed gaat. Zie ik je anders naar me kijken? Lig ik nog een keer. Als ik je eerlijk zou vertellen dat het echt niet goed gaat Zul je me troosten of vragen om mij. Als ik je nu zou zeggen dat ik liever jank dan lach Is dat dan overdreven? Ben je nog op je gemak? Als ik mezelf kan overgaan Doe ik gezellig weer mee Maar wat nou als I The sunshine. Never need to go. Never need an airline. When I am back, you're all there is. I just want you close. I'll never leave your side. I found myself as I went. Well, Vorige week uh, was het uh, eigenlijk een beetje de primeur die we mochten draaien van uh, de platenmaatschappij Jack Judah. Hij komt uit uh, Beverwijk, dus, dus aan de andere kant van het kanaal. En uh, daarvoor hoorde je Nienke en die komt hier ook uit de buurt, want die schijnt ergens uh, te werken. Op een plek waar ik soms nog wel eens voorbij uh, kom als ik mijn boodschappen moet halen. Dat noemen ze met een mooi woorden de stinkende emmer. Dus dat, uh, ja, dat is een soort uh, kroeg is dat ergens, of een halve restaurant... Uh, waar je dan uh, kan zitten... overveen kwartier. Maar ik weet niet of ze daar nog steeds uh, werkt, Nienke. Maar uh, daar heeft ze wel een tijd uh, gebivockeerd... als werknemster. Wat ze nu doet, is bekend. Want ze is, uh, even kijken, voice-over. Ze, uh, ze geeft uh, zanglessen. En uh, ze is ook nog vocalist als het gaat om achtergrondkoortjes uh, uh, te doen. Dus dat uh, is uh, eigenlijk uh, wat ze doet. Weer Nederlandstalig. Uh, we hadden net uh, Nienke, maar uh, deze dame, die, uh, die hebben we wel eens eerder laten horen, staat een heel uitgebreid artikel bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland, uh, van onze vrienden daar. Een interview uh, met Babs en haar nieuwste heet Benny Boos. Benny Boos met een Benny Boos met Benny Boos met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 Wist echt hoe je had voorgesteld Diep geworteld en dat zit ze zelf Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld Ik ben niet boos, ben teleurgesteld Ben niet boos Ik ben niet boos, ik ben niet boos Ik ben niet boos, ik ben niet boos Ik ben rusteloos, dienst en boos En het gevoel zit diep gegrond als wortels De wind werd gezaaid en de storm wordt geoost Het patriarchaat, een plant die onder de zijt Overvoekert het gras, tot het groen wordt gemaaid Hey, hoof en neer, laat de teugels maar vieren ik ben niet boos, ik ben aan het tuin nieten. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Zij zei: Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben aan mij, het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld in het slechtste zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos. werken in deze uitzending geen gebrek. En dat is een 9 van de 10 keer hiphop. Met één uitzending dagen later. Maar dat komen we, komen we zo op. Deze Babs heeft uh, tijdens uh, Pride, maar dan in Amsterdam, aardig wat, uh, wat uh, teweeg uh, gebracht in dat uh, opzicht. Dus ja, uh, het is uh, wat dat gaat uh, helemaal goed. Nou, het moment is daar, want uh, ze staat er klaar voor. Flora. Um, en het is allemaal te volgen op YouTube. Kijk, kijk, kijk. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat gaat uh, helemaal goed. En ik uh, ben razend nieuwsgierig naar nou, waarmee jij uh, gaat uh, beginnen. Um, ik ga beginnen met Rinse and Repeat. Titelnummer van de <laughs> EP. Yes, zeker. Uh, ja, kom, kom ik klaar? Ja, ja, ja, gooi hem er in. Hate me, tell me that you hate me. I can tell the feelings mutual crazy call me fucking crazy tell your new girl i'm not suitable does she listen when you talk to her linger into every word say that it's all in her mind do you tell her that she's insecure every time she makes a point all you ever do is lie Step one it's when you meet someone Step two, make her fall in love with you Step three, then break her heart in two Just rinse and repeat. Step four, she's not walking out that door Step five, guess you better break it twice Step six, when you've had your fix Just rinse and repeat Liar, God is such a liar Your behavior's inexcusable And you'll say you've changed, you never will Breaking hearts and overkill Find yourself another girl When she doesn't listen When you talk to her Tells you all the things she heard Say that it's all in her mind And you'll tell her that she's insecure Every time she makes a point All you ever do is hide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 Egotistic, narcissistic, and I know you'll never listen to anybody but yourself You should really get some help Egotistic, narcissistic, and I know you'll never listen to anybody but yourself You should really get some help en repeat. Yes. Dankjewel, dankjewel. Het is de titelnummer, mensen van de EP. Rinse and repeat. Yes. <laughs> en dan uh, het tweede, want yeah. uh, we hebben straks uh, nog een blokje van twee, dus uh, yeah. ik uh, ben heel nieuwsgierig uh, welke dat is. Don't test me. Oh. <laughs> laat maar horen. Don't act like that, you don't know my name. I see through your lies, yo. I'm not playing games. I never needed a guy, so don't need you wasting my time, no. If you gon' press me, accuse me, arrest me, I don't wanna deal with you. Damn, man, you think I'm into you. <laughs> Play it coy, but I'm not a mule you at your fun cause I have had enough I'm calling out your bluff like can you just shut up don't test me don't test me don't test me, don't test me. Look at me at the way I walk I don't think you could take this, honey Call me up, baby, talk that talk I'm not here to be with somebody Look at me at the way I strut Eyes on me, can you take it from me? Call me up, baby, talk that talk I'm not here to be tested, honey Careful, observe, and watch Boy, you gon' listen up I'ma do what I want and I Won't ever let a man tell me what I am, what I'm not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 Come on, maar on, hey. en dat was het uh, eerste gedeelte met, uh, met Flora. Dus uh, we gaan het straks nog een keer meemaken, mensen. Um, op YouTube kun je het volgen. Want tenslotte hebben wij een tv en. Beelden. Dus, uh, dus ja, uh, en uh, wil je het uh, nog eens een keer later allemaal uh, terugzien. Samenvatting wordt er ook uh, gemaakt in uh, Meestal, als uh, alles mee zit. Dus zowel degene die uh, de samenvatting maakt... en degene die ook nog eens een keer de uren goed doet, staat het er maar op. Het is één of twee keer gebeurd, mensen, dat het niet helemaal uh, oké okay is uh, gegaan. Maar goed, uh, dat mag geen naam hebben. Uh, we gaan uh, weer even een stuk uh, laten horen. En uh, dit is wel erg leuk... Marcus, heb jij wel eens uh, gehoord van Sfeerbeer? Nee. Marcus knikt uh, niet. En uh, schudt nee. Uh, maar het is uh, wel heel erg uh, bijzonder. Het nummer dat heet Keep Walking. Was dit. Dat heb ik. Um, maar daar zit een hele andere kantje aan. Uh, dat heeft Bent met een T vorige week nog uh, helemaal uh, uit de doeken gedaan als het uh, gaat uh, om deze single. Uh, heeft alles uh, te maken met uh, het uh, alternatieve circuit uh, Radiohead. En uh, toen dacht hij ach, laat ik daar eens een hele mooie tekst op maken, want ik heb er helemaal niks mee met dat hele Radiohead uh, verhaal. En dat is uh, deze single geworden. En wat heeft Bent met een T nou met meer te maken? Dat is voor ons een vraag. En voor jullie een weet. Of tenminste, beter gezegd, voor ons een weet. En voor jullie een vraag. Moeten we ook goed zeggen. <laughs> um, goed, en Sfeerbeer uh, hoorde je ervoor met Keep on Walking. Bijna zal een aantal mensen de, de uh, linker misschien wel gaan leggen. Maar goed, het is een beetje uh, een, een, een soort van half uh, publiek geheim nu. <laughs> Ik zal hem het uitlekken hier op die radio. Goed, um, we gaan eventjes, uh, nog even praten met... Uh, Flora, want uh, ja, de kop is eraf. <laughs> yes. uh, want ja, uh, je hebt uh, net twee nummers uh, uh, laten horen. Um, even over uh, het uh, schrijven van het materiaal. Yeah. Ja, schrijf jij nou zelf of? Ik schrijf voornamelijk zelf. Yeah. Uh, maar in de studio uh, schrijft mijn producer ook heel vaak mee. Mm -hmm. uh, bepaalde nummers heeft hij meer meegewerkt uh, yeah. dan andere. Uh, maar... Ja, meestal begint het schrijfproces bij mij gewoon... als ik me heel sterk ergens over voel. Ja, maar, ja. ja. kan dat van alles zijn? Ja, het kan echt letterlijk van alles zijn. Um, bijvoorbeeld Rinse Repeat gaat over uh, een ex. Uh, don't Test Me gaat over uh, vrouwenrechten... en lastige gevallen worden op straat. Ah, ja. Weet je, dus en cannibal gaat weer over... Nou ja, eigenlijk over een film ja. die ik heb gezien. Ja, uh, ja en, en, enzovoort. Inspiratie ja. komt overal vandaan. Het komt overal vandaan. Maar uh, uh, ja, want dat, dat uh, is wel even iets... Je haalde het uh, net aan. Er zitten inderdaad uh, serieuze, uh, uh, serieuze zaken erin. Hè? Want ja. uh, don't, don't Test Me, wat je net uh, zegt... die staat volgens mij ook op die EP. Ja, klopt. Ja. Um, ja, want dat, uh, ik haal er toch wel uh, toch serieuze dingen uit, uh, uit die ja. EP. Ja, um, het heeft best wel een sterke betekenis voor mij, dat nummer. Want ja, ik, ik begon dat nummer te schrijven letterlijk toen ik onderweg was naar huis. Ja. En ik voel me vaak in het donker als ik naar huis ga best wel angstig. Nee, ik ben best wel la vaak lastig gevallen, ook overdag hoor. En voor allerlei redenen. Ja. En uh, toen zijn we gewoon um, uh, daarmee begonnen met schrijven. Ik had eigenlijk alleen maar eerst... Het stukje tekst van... I a guy, so. ja, ja. En toen heeft mijn producer Minder Mertens echt daar een hele uh, beat op gemaakt, wat ik echt insane vond. Ja. En vanuit daar zijn we eigenlijk gewoon uh, gaan schrijven over onafhankelijk zijn en dat het niet nodig is dat mannen je aanspreken voor geen reden, want ja. meestal weten ze niet wie je bent of kennen ze je niet op die manier, weet je. Dus, ja. ja, ja, dat is... Ja, nou, ik, ik, ik ben dus... Van de andere seksen, om het uh, even gewoon te zeggen. En dan ben ik ook nog een st stuk ouder. Maar laat ik je één ding zeggen. Uh, er zijn weer verhalen na afloop van de Duitse Grand Prix opgedoken. Van dames die toch weer niet uh, op gemak zaten op die tribune. Omdat ja. een paar van die dronken loren weer uh, uh, uh, rondliepen uh, met een uh, stuk in de kraag. Ja. Ja, daar, word ik een beetje, daar word ik dan toch een beetje uh, niet goed van. Want dan ja. heb ik zoiets van... Wie geeft jou het recht om een dag waar een ander helemaal misschien naar uit heeft zitten kijken. Uh, hardgrondig, de verpestende, jij is nodig. Uh, niet alleen uh, jij, maar meerdere mensen in zo'n groep. Die dan uh, meerdere mannen, om het allemaal zo te zeggen. Uh, een stuk in hun kraag uh, drinken en zeggen van... Ja, dat, soort dingen. dat is gewoon onnodig. En of het nou met of zonder alcohol is, als je... Um... Nou, dat maakt niet uit, maar... Het... Nee, maar het, het voegt toe natuurlijk. Maar ja. ik heb wel altijd zoiets van... Uh, houd het voor jezelf. Val iemand niet lastig. Ongeacht van of ze man of vrouw zijn of ja. non-binair. Ja. Uh, alles erop en er aan. Laat mensen gewoon hunzelf zijn. En ja, opmerkingen over hoe je, wat je zou willen doen met iemand vind ik heel naar. Ja. En heel erg onnodig. Dus ja. vandaar dat ik dit nummer gewoon dacht: het ja. moet ergens in. Weet ja. je, die gewoon, boosheid. Uh, ja, ja, ja. Dat is een beetje, uh, het lijkt wel zo'n beetje als uh, Woedende Mannenmuziek. Uh, Raging machine. ken je dat? Um, ik heb wel Rage Against the Machine. Ja? Maar... Het um... was echt woedende mannenmuziek, hè? Uh, de La Rocha stond erom bekend... dat hij uh, in de zeer activistische uh, linkse scene van Amerika zit. En zit nog steeds. Want, uh, maar... Ja, ik ben, dat, ook, dat... ik ben ook wel zelf redelijk links ingesteld. Um, ik ben niet per se... Um, heel erg boos op alle mannen. Want het, het gaat dan altijd zo van: oh, maar het zijn niet allemaal. Ik ben totaal niet boos op alle mannen. Alleen, ik wilde wel een nummer erover schrijven dat, uh, dat lastige gevallen worden op straat. toch wel een bekend iets is onder vrouwen. Ja, en dat ja. het moet stoppen. Ja, nou ja, goed. Uh, het, het staat op de agenda. Uh, er wordt ook over, over gesproken. Dus in allerlei opzichten uh, komt, het, komt het bij mij ook wel aan. We denken: oh ja, ja. gewoon uh, normaal doen. <laughs> Niks van de hand. Uh, dat is. Uh, nou ja, goed. Weet je. Het uh, is. It, it, ja. It, ik kijk daar. En dan zit ik nu gewoon met jou in een dialoog. Ik, ik kijk daar met een, uh, met een wat uh, nuchtere kijker naar. Nou, het is een tijdsgeest uh, waar we in zitten. Uh, we hebben ook een tijd meegemaakt. toen ik een beetje. Uh, zo was als jij. dat het dan een, een vrijgevochten uh, verhaal uh, was. Maar dat is nu een beetje. Ja. Het is nu een, ander, een andere periode. En dat. Verklaart ook weer een hele hoop. Het, is, ja, het zijn tijdsspannen. Dat, dat, daar zie ik het, daar zie ik het ja. aan af. Uh, maar goed, dat, dat doet niks aan af. dat als er op een gegeven moment de norm opnieuw bepaald is. dat je je daaraan moet houden. Dat is een ja, beetje het idee. Nee, ik denk überhaupt gewoon dat je van elkaar af moet blijven. en gewoon ja. <laughs> een bepaalde opmerkingen prima voor jezelf kan houden. Ja, oké. Okay. Uh, dit was dus even voortbordurend op het ja. nummer: ja. Don't test me. Um, ja, nou ja, het is, het, uh, het is zeker ook over jouw werk. Want het zegt ook iets over hoe jij uh, je voelt. En uh, waar je mee te maken krijgt in het dagelijks leven. Dus dat uh, heeft allemaal zijn uitweg in, uh, in songs. En ja, dat, dat, dat, zeker. Dat zegt... Ja, muziek is een soort van uh, mijn plekje om alles te kunnen zeggen wat ik wil zeggen. En voelen wat ik wil voelen. Ja. Ja. Vind je trouwens dat we in een hele vervelende tijd leven? Ik vind het van wel. Ik vind het een moeilijke tijd. Ik, uh, ik heb er nooit echt heel diep over nagedacht. Dacht of dat nu gewoon een vervelende tijd is, of dat het gewoon iets wat ja. al, al gaande door um, is. Nou, ik heb er wel last van. Dus, uh... um, ja, uh... ja, want jij bent jonger, dus je, je kan. Je, het is, kijkt het dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Ja. Het is best wel brutal af en toe. Ja. <laughs> ook op sociale media ja. en zo. Ja, dan, dat laatste, dat stoor, daar, daar stoor ik me dan weer aan. De, de zogenaamde keyboard Warriors en de toetsenbordridders. Die denken dat ze dan met alles en nog wat. Heb je daar nog niks over gemaakt? Um, ik denk dat dat binnenkort gaat komen. Want ik heb nu iets meer tractie op mijn sociale media. En ik begin het nu een beetje af en toe. Die, ja, gewoon haatcomments van... Nou ja, haatcomments. Gewoon negatieve commentaar van... Uh, ook voornamelijk mannen over mijn nummers. En, nou ja, dus Stop ja. daar nou gewoon mee, mensen. Dat is gewoon... Hou uh, ja. op, alsjeblieft. Ja, ja. Voor mijn mentale ja, het vertelden. is gewoon een uitingsvorm. Het is een, een kunstuiting. Een culturele uiting. Uh, noem het maar op. Gewoon... Iemand die zijn waarde laten, punten uit. Het heeft, heeft uh, gewoon ja. te maken met, uh, met de vrijheid van iemand uh, en mijn vrijheid stopt, waar de ander eigenlijk een beetje begint. Uh, het is niet dat je uh, jouw vrijheid. Ja, nee, maar is. ik snap het bijvoorbeeld dat me, sommige mensen zich heel erg intens ergens over voelen. En nu hebben we ook het recht om zich hm. daarover uit te spreken. Maar af en toe zie ik comments voorbij komen: zoals van nou, uh, wacht maar totdat je 15 jaar ouder bent Ach. en je uh, depressief wordt, omdat je geen man kan vinden. Dan moet nou, ik lachen. Nou, nou, nou, ge ge gewoon uh, daar niks van aantrekken. Dat is even, nu ben ik even een soort vader. <laughs> gewoon niks Mijn van aantrekken. Nee, vader zegt het ook. Nee, maar goed, <laughs> gewoon helemaal niks van aantrekken. Um, we gaan even weer vrolijk werk draaien. Walter Sans, je hebt net even een depressief nummer. Kreeg ik net van hem te horen. Dat is een oud-collega van mij. Dat is tegenwoordig woordvoerder bij de gemeente Zandvoort. Maar goed, uh, die zegt, uh, je moet een beetje stoppen met die uh, depressieve onzin. Nou, uh, wat denk je van uh, dit? Dit is toch zeker geen depressieve onzin? Ivy Fox uit Den Haag. En hun uh, laatste nummer heet Sweet 16. Dat, waren, uh, dat was Flood Lines. Uh, en dan zit ik uh, te twijfelen van... zal ik nou wel of zal ik nou niet? Maar ik denk dat ik dan even deze nog uh, laat horen. Want volgende week is het zover. Dan is hij hier, Jong Louis. En hier krijgt hij de hulp van onder meer Bas Bron. En het staat op dat album... Klusjesman, de nachtpas. In de ruimte... Lijkt een aspar. Ik ben buiten... Ik heb een nachtpas ja, ja. Meisje, luister. Meisje luister Gooi een danspas gooi het, gooi het. Ik ben buiten ik ben daar. Want ik heb een nachtpas oh. Kan hem voor je scannen als je niet gelooft Ik volg niet met kops en niet met Romeo's Sowieso Maar heb wel het nummer van Sophie Ho ik moet naar mijn meisjes, ze is lonely bro Had een deadline dus ik moest echt op de weg zijn Ik wil glijden maar de overheid die schetst mij schetsen. Agentjes zegt afstappen en wie ben jij? Meneer de officier, u belet mij Ik heb een nachtpas, ik heb een nachtpas Als ik de deur uitstap, dan begint de nachtpas Meneer de officier, dat is geen officier maar Ik ben een godenzoon, echt een soort van Jezus. Wow. Ik kom met jong vloei en een lade pijn. Rol Gooi een Audi Q7 op m'n moeder Ga daarna naar de hoeren, net als vroeger Ik koop een nieuwe tand, omdat het kan Ik ben een lopend feest, ik zet die shit in gang It's Insane in the fucking brain Ik hou van m'n vrouwtje, maar toch ga ik vreemd? Godverdomme, ik hoop dit in mijn longen Dat heeft alles te maken met. Uh, de, natuurlijk, de periode dat we een beetje min of meer achter ons hebben gelaten. Uh, de de COVID-periode, want uh, de, daar heeft het uh, alles schijn van als ik het uh, zo terug uh, luister. Uh, de periode dat we dus met, uh, met, met zo'n uh, zo ding op de straat. Uh, dat je de avondklok mocht omzeilen, zoiets was dat. Uh, en daar heeft uh, deze Jong Louis uh, een tekst op uh, gemaakt. Met. Space Case en Bas Bron. Maar uh, ik kan nog wat uh, vertellen over dat album... De Klusjesman van uh, Jong-Louis. Want hij heeft uh, ook nog uh, een nummer gemaakt... waar ook op Willy Wartaal uh, te horen is. En die kennen we allemaal, want dat is uh, de Jeugd van Tegenwoordig. Die Bas Bron uh, is een van de producers achter uh, de Jeugd van Tegenwoordig. Dus je weet uh, inmiddels wel al uh, uit welke... Hoek en uh, dat een beetje de wind uh, aan het uh, waaien is. Goed, uh, we zijn bijna aan het eind uh, van dit uur gekomen. Ik, uh, ja, het is uh, plaatje, praatje, lijkt het wel. Maar uh, dat heeft alles uh, te maken van kom ik er helemaal goed uit met mijn tijd om uh, uit te komen met het nieuws? Nou, dat gaat uh, nu wel lukken, want ik heb er nog eentje die iets korter is dan drie minuten. En dat is uh, van Kolbak, een bent uit uithoren. En dit staat op hun laatste album To The Teeth en Up For Air. Die hoort tot aan negen uur. with me carry us down and up when we come up for air Ooh, words. travel a distance hover in the air to